Dit is Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft Oekraïne-adviseur Vindman ontslagen... die in de afzettingsprocedure tegen president Trump getuigde. Ventman werkte voor de Nationale Veiligheidsraad... en was getuige van het omstreden telefoongesprek... tussen Trump en zijn Oekraïnse collega Zelensky. Pittman verklaarde vorig jaar dat Trump een grens overschreed toen hij Zelensky onder druk zette om een onderzoek in te stellen naar de democratische presidentskandidaat Joe Biden. De Senaat sprak Trump vrij van onder meer machtsmisbruik. Ingewijden zeggen dat er nog meer functionarissen hun baan kunnen verliezen omdat ze niet loyaal zouden zijn aan Trump. Vrijreizigers kunnen de komende week in de Randstad de ochtend- en avondspits beter mijden. ProRail begint vandaag met werkzaamheden rond station Leiden Centraal. Daardoor rijden in de hele Randstad minder treinen Er worden op sommige trajecten bussen ingezet. Reizigers moeten in de Randstad rekening houden met overvolle treinen. Volgende week zondag moeten de werkzaamheden rond Leiden klaar zijn. Een van de voormalige leiders van de protesten in het Marokkaanse Rifgebergte heeft politiek asiel gekregen in Nederland. Nawal nou Benaisa vluchtte vorig jaar mei via Spanje naar Nederland en woont sindsdien in een AZC. Ze wordt in Marokko vervolgd vanwege de Rifprotesten die begonnen in 2016 met betogingen voor betere leefomstandigheden in het achtergestelde gebied. Het eindrapport van de commissie Donner die de toeslagenaffaire onderzoekt, komt enkele weken later dan verwacht.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 Zondag onstuimig met regen en storm. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Is house music till you die. Track your body, track your body, your body.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 Think and measure how we burn when we're I'm going I danced the night away And I cried alone Cause since we broke it love It's been so bad and hard Don't wanna fade away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 Yeah.